Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. VN-chef Guterres heeft geschokt gereageerd op het bombardement van een school in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse president Zelensky kostte de aanval aan zeker 60 mensen het leven. Burgers betalen bij een oorlog altijd de hoogste prijs, zei Guterres. De school staat in een dorp in de regio Luhansk in een deel dat nog in Oekraïnse handen is... Om aan het oorlogsgeweld te ontkomen hadden 90 mensen hun toevlucht gezocht in de school. Na het bombardement brak brand uit en stortte het gebouw in. In Rotterdam is een auto beschoten vanuit een andere auto. Daarbij zou een inzittende gewond zijn geraakt. Omstanders vertelden aan de politie dat de gewonde door andere inzittenden naar het ziekenhuis is gebracht. Het gebeurde aan de Geuzelaan, een smalle woonstraat in Rotterdam-West. Een getuige had het kenteken genoteerd van de auto van waaruit werd geschoten. De politie kon die auto in Rotterdam-Zuid aanhouden. De inzittenden daarvan, vier mannen, zijn opgepakt. Bij een aanval op een goudmijn in Congo zijn zeker 35 mensen gedood. Dat gebeurde in de provincie Ituri in het noordoosten van Congo. Rebellen van de gewapende groep Codeco lijken achter de aanval te zitten. Ze zouden de opbrengst van de goudwinning hebben buitgemaakt. Onder de 35 doden is volgens de burgemeester ook een baby. Hij houdt rekening met nog meer doden. Zo zouden de aanvallers ook slachtoffers in de mijnschachten hebben gegooid. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Miami gewonnen. Hij startte vanaf de derde plek en reed vanaf de negende ronde aan kop... voor de Ferrari-coureurs Leclerc en Sainz. Dankzij de overwinning in Miami verkleinde Verstappen... zijn achterstand op Leclerc in het klassement van 27 tot 19 punten. Het weer. Vannacht is het helder en koud. In het noorden minima rond het vriespunt. Daarna een zonovergrote dag met weinig wind en maxima van 20 tot 25 graden.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 in the bulk.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 Persistent, baby The devil's cut. En zomer <laughs> Duh. Het oezetje van zon, zee, Zandvoort en Zandvries.